12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Op veel plekken in het land wordt actie gevoerd voor het onderwijs. Er waren al grote manifestaties in onder meer Amsterdam en Rotterdam. Maar ook in Den Haag en Leeuwarden zijn druk bezochte bijeenkomsten. Er zijn tienduizenden leraren op de been. Ze willen dat er structureel geld bij komt om de werkdruk aan te pakken en ook eisen ze hogere salarissen. Minister Slob heeft al laten weten dat hij niet van plan is om meer geld toe te zeggen. dan zij hij voorafgaand aan het Kamerdebat over de onderwijsbegroting. Slob zei ook dat hij het jammer vindt dat de grootste onderwijsbond, AOB, niet meer achter het bereikte akkoord staat. Waardoor er bijna een half miljard euro extra bij komt voor het onderwijs. De 38-jarige Dornier Hassan O, oh, die in februari werd opgepakt omdat hij 1.500 kilo cocaïne zou hebben doorgelaten, werkte mogelijk al jaren voor criminelen. Dat maakt het openbaar ministerie op uit berichten op een telefoon die bij O is gevonden. Vandaag zou het proces tegen Hassan O zijn, maar vanwege ziekte van zijn advocaat is dat uitgesteld. Dat geeft het openbaar ministerie extra tijd om de berichten verder te onderzoeken. Hassan O ontkent alle betrokkenheid bij het doorlaten van de cocaïne. De douane in de Rotterdamse haven wordt al jaren getijsterd door corruptieschandalen. Begin dit jaar werden ook al drie douaniers aangehouden. In Jordanië zijn drie toeristen aangevallen met een mes. Het zou gaan om Spanjaarden. Ook een gids en een beveiliger zouden zijn neergestoken. Het incident gebeurde in de stad Jerash, die erg populair is bij toeristen vanwege de Griekse en Romeinse opgravingen. Hoe de vijf slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend. De politie zegt dat de vermoedelijke dader is aangehouden. Jumbo heeft voor het eerst een winkel in België geopend. De supermarktketen is van plan om dit jaar drie vestigingen in België te beginnen. En daar moeten er volgend jaar nog eens minimaal twaalf bij komen. Tot nu toe was Albert Heijn de enige Nederlandse supermarkt met winkels in België. Albert Heijn opent vandaag zijn 46e supermarkt bij de Zuidenburen. Het weer buien, maar tussendoor is er af en toe ook zon. En het wordt ongeveer 10 graden. Morgen is het bewolkt en meer regen. Vrijdag vrijwel droog met nu en dan zon.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 dagelijks live bij ZFM Zandvoort... tussen 12 en 2 uur. Zfm. Een hele goede middag luisteraars. Dit is het lunchprogramma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Het is een vast programma tussen 12 en 2 uur smiddags. En natuurlijk is mijn vaste sidekick er weer. Imka, goedemiddag. Goedemiddag al. Goedemiddag. We gaan er een gezellige uitzending van maken. We hebben het heel Dat druk. Het heel druk. Ja, we heel krijgen heel een, vol een programma. hoop vaste. En uh, het mooiste was, ik heb nu al een pilsje gekregen. Ja, maar, we cool. mogen maar daar nog... gaan we zo meteen over uitweiden. Ja. Ik ga eerst even ja. beginnen voor de luisteraars, ja. want we hebben zo meteen een winactie. En dat is voor de eerste beller. Dat gaat over de Castle Christmas Fair op landgoed Bekenstein in Velse zuid Over een maand opent Castle Christmas Fair 2019 haar deuren. De lustrum editie wordt georganiseerd door buitenplaats Bekenstein, Velse zuid De voorgaande edities werden gehouden in Heemskerk. Ook dit jaar wordt er uitgepakt met vele leuke stands, inspirerende workshops, sfeervolle big bands en koren. Geniet van ruim 150 stands. En onder andere 50 live optredens, waaronder het Steel Big Band en regionaal eerstschools uh, eerst gemengd mannenkoor. Ja, wat leuk! Na. Ja, maar we weten niet wat een gemengd mag mannenkoor is. Daarbij, hè, we feest. weten niet wat dat is. Ah, dat weet, weet je niet. We reden genoeg om he? onder het genoeg van, van kluwijn en warme chocolademelk, de markt te verkennen. En straks gaan we een. Uh, de kleine wedstrijdhouder, de, de eerste die belt als ik het seintje geef, ja. die krijgt twee kaartjes. Ga je de bel, ga je luiden dan, of niet? Nou, dat weet ik nog niet. Oh, dat weet je nog niet. Dat weet ik Goed, we gaan, we gaan eerst zien. even naar muziek luisteren. Ja. Goed, we gaan naar Saline Comes. Wolves. In your eyes, a heavy blue. Want to love and want to lose. Sweet divine, the heavy truth. What do we want? Don't make me choose. Oh. Zoals ik gezegd heb, we hebben een hoop gasten ah. vandaag. En, ja. en MK, die gaat de eerste gast gasten ondervragen. Oh, en jij mag wel. hem ook aankondigen. <laughs> nou, mag ik hem aankondigen? Ja, wat leuk. <laughs> ja. Want uh, her en der waar ik op televisie kijk... kom ik maar steeds één man tegen ja. als het over Zandvoort gaat. Oh? Ja, en dat is Marcel. Ja. Marcel Buscher. <laughs> Zekers. Van rabbel. Ja, niet de enige denk ik, maar. Nou, je bent heel veel tv. Je bent bijna BN'er aan het worden. Nou, een BZ'er. Ja, dat BZ'er ben je al. Ja, dat geloof ik ook wel. Zo langzamerhand is dat wel een beetje gebeurd. En daarom zitten we vandaag denk ik ook weer hier. Ja, nou, welkom in de ja. uitzending. Ja, ik heb je hier gevraagd, want ik ben toch wel benieuwd... hoe alles tot stand is gekomen met al die uitzendingen. Want je zit niet in één programma, maar in hoeveel zit je er wel niet? Dat is een goede vraag. Ja? Ja. De nee, stand van Nederland heeft uh, bij ons gefilmd. En, uh, we zijn opnames geweest van uh, RTV Noord-Holland. Is al twee of drie keer over de vloer geweest. We hebben uh, op dit moment, dan afgelopen maandag is de uitzending van Nieuwlicht geweest. Van de EO? Uh, van de EO. En er gaat nog sowieso een, een ja, soort film komen. En de, die gaan, daar doen wij onder andere ook in mee. <laughs> Nou, jij hebt er maar druk mee. Ja. ja, ik heb ook geen tijd meer om te werken. We moeten personeel aannemen. Ja, ja, was ook een dingetje om te kijken of we hier vandaag konden zijn. Ja, inderdaad. Weet ik, ja. en, maar gelukkig staken de scholen en dus dan, uh, de leraren. Dus dat gaf mij weer wat ruimte waardoor we wat extra personeel die normaal op school zitten nu aan het werk zijn. En kan okay. ik hier weer wezen. Dat is hartstikke fijn. Nou, ik ben blij dat je er bent. Um, kan uh, je zeggen, wie was de eerste die contact met je opnam? Wie was de eerste die En waarom? Er... Ja, ik denk dat eigenlijk het, uh, waar het allemaal om gaan, is gaan rollen, dat is toch hetgeen wat voor je neus staat. En ja. dat is wel het pisspil waarmee we mee, uh, op de markt gekomen zijn. En dat hebben we natuurlijk al, hadden we eigenlijk al voordat het überhaupt definitief bekend was, hadden wij Pisspil al klaar. Ja. En tijdens de. Ja, hoe noemen we dat? De raadsvergadering, dat er 4,2 miljoen beschikbaar gesteld wordt voor de side events. Dus niet voor de Formule 1, maar voor de side events van de Formule 1. Hebben wij de burgemeester en de wethouders hebben we de fles flespitspils overhandigd. En vanaf dat moment eigenlijk is het balletje gaan rollen. En zijn we denk ik toch wel een beetje in beeld gekomen. Ja. Ook omdat ik denk dat we een van de eerste, want we voor die tijd al een hele fotoreportage gemaakt op het Die op heb je het gezien circuit. op Facebook. <laughs> Geweldig. ja en dat is ook, Eigenlijk was dat een beetje, we een ja, nieuwe kleding en uh, het pitspils. En, ja, ik wilde daar gewoon iets, iets leuks mee doen. Dus uh, nou, daar hebben we die foto's gemaakt. We hebben een ontzettend leuke dag gehad. We stonden daar gewoon met accu, handboormachines ja, en lege banden... om een pitstop te houden. Het ging helemaal nergens om. Maar het was ondertussen wel... voor de teambuilding was het ontzettend leuk. En voor, voor een uitje, ik bedoel, heel simpel. Makkelijk kan je het niet bedenken. Maar iedereen met heel veel plezier... alle collega's hebben er met heel veel plezier aan meegewerkt. En ja die foto's... Uh, we stonden ook als in de krant... Uh, dat op, in de de krant dat uh, bekend werd gemaakt... Dat de Formule 1 kwam, hadden we natuurlijk ook de felicitatie naar het circuit toegemaakt. Dat wij met z'n allen op het podium stonden van de Formule 1, of uh, van het circuit. Ja, en dat alles bij elkaar het is gewoon. Schot in de rood, We hebben het gewoon. Uh, ja, we omarmen het ook natuurlijk. Ja, ik ben natuurlijk ja. uh, <laughs> een klein beetje racefan. Dat ja. kan ik niet onder stoelen of banken schuiven. En ja, dat je dit gepresenteerd wordt zo, Ja, daar moet je gewoon wat mee. Ja, we hadden nooit gedacht dat we nog zo'n kans zouden krijgen. Ik niet. Nee, Ach, nee ik ook niet. Nee. Uh, uh, Marcel, even over die, uh, die, dat pils nog. Uh, ik neem aan dat je dat niet zelf brouwt. Nee, we brouwen niet. Nee, je moet doen wat je goed in bent. Ik ja. weet nog steeds niet wat het wel is. Maar, uh, <laughs> nou, de we uh, weten het inmiddels wel. Uh, nou, we doen <laughs> ons best uh, in ieder geval met broodjes smeren. En dat lukt wel aardig. Nee, maar uh, het wordt... Uh, voor ons gebruiken. Ja. De, de, je moet. Ja, ik heb dat gewoon. Maar heb jij een, een grote invloed gehad? Hoe de smaak is? Hoe je de samenstelling krijgt? Of um, dat niet? niet helemaal. Niet nee, helemaal. daar uh, moet ik heel eerlijk in zijn. Het is uh, het snelste pils van Nederland, maar het ja. wordt in België gebruikt. Oh. <laughs> <laughs> maar uh, daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Daar hebben ze gewoon ook heel veel verstand van. Uh, ja. Pils, dat bieren goed. en dergelijke. Ja. Dus, uh, Uiteraard kunnen we in Nederland er ook wel wat van, maar ik ben toevallig hier met deze mensen in contact geweest. Ja. Okay. En die hebben het uh, leuk voor mij uh, meegelopen. Ja, nou hartstikke mooi. leuk. ja. En wie was van de eerste van de grote omroepen die contact met je opnam? Van de grote omroepen was in principe de VARA BNN. Uh, BN, BNN, ja. BNN, ja. ja klopt. Ja. Wie, Witsia, en die heeft een pilot gedaan bij ons in de zaak om te kijken of zij dus zeg maar geld voor de film uh, vrij kon krijgen. En met die pilot is ze dus naar de omroepland gegaan en heeft inderdaad de financiering voor de film uh, CQ Doku uh, rondgekregen. En dat gaat uh, binnenkort zullen daar ook de opnames van plaatsnemen. En dit zal niet alleen bij ons zijn. Dus wij worden daarin meegenomen, maar met name de wethouder uh, Elverhuyz wordt daarin gevolgd, zeg maar. Uh, van GroenLinks. Daar ben ik even zijn naam kwijt. Ja, het is een moeilijke ja, naam. inderdaad. <laughs> maar we weten nu groen, het Ah GroenLinks Raad. Ik kan even zijn naam niet onthouden. Maar goed, dat geeft niet. Die wordt erin meegenomen. En er zijn nog wel een aantal uh, ondernemers... Die, uh, en ook bewoners. En ze wil gewoon eens in beeld brengen van... oké, okay, wat, wat leeft er in Zandvoort? Wat gaat Zandvoort doen met, met de Grand Prix? Ja. Dus uh, nou, trots dat we daarin meegenomen worden. Ja. Als er nou zo'n cameraploeg aanwezig is in de zaak... merk je dat dan echt ook aan de bezoekers? Ja, ik ben bloedneveus. je <lacht> <lacht> nee, dat al? Nee, niet meer. Ik ben er nu al naar gewend zelfs. <lacht> nee, ja, aan bent, de bezoekers... Uh, ik weet niet, dat de opnames van een nieuw licht waren... dat was echt wel apart. Want toen was het echt nog stinkend druk ook. We zaten oh. gewoon helemaal vol. Ik had eigenlijk helemaal geen tijd. En ik denk van, jongens, jongens, dit is echt slecht gepland. <lacht> maar dat maakt ook het moeilijk in de horeca. Je weet nooit waar je op moet rekenen. Als je dat van tevoren weet... dan maakt het, het heel makkelijk. Maar wij hebben gewoon het idee... Uh, je begint eraan en dan... Je, daar sta je voor open. En met je gasten, ja natuurlijk... we proberen het op Facebook wel herkenbaar te maken... van jongens, er zijn vandaag opnames... Uh, heb je er probleem mee? Ja. Kom morgen langs. En zo niet. Ja, maar het zal niet zo zijn dat je dan... prominent in beeld komt. Uh, dat proberen ze toch wel ook in verband met privacy en dergelijke... proberen ze toch wel uh, Ja, ik heb gekeken naar de uitzending maandag... Die vond je inderdaad netjes gedaan. Je was mooi in beeld. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het was een stuk beter als bij de Stad van Nederland. <laughs> maar ook daarin geldt natuurlijk. Ja, we, onze kleding is natuurlijk ook geïnspireerd door de Formule 1. We lopen met behoorlijk wat reclames uh, gesponsord op onze shirts. En dat wordt natuurlijk niet altijd gewaardeerd door de publieke omroep. Dus die wilde ons, mm, of in ieder geval mij, niet helemaal uh, in beeld hebben. <laughs> met uh, de reclames van inderdaad de biermerken en uh, het cola-merk wat wij op ons shirt hebben staan. Dus dan werd ik wel heel prominent zelf in beeld genomen. Waar ik niet zo heel blij mee was. <lacht> maar deze keer was het heel anders. En uh, ja, is Pitspils wel redelijk in beeld gekomen ook. En daar is ook best wel ja, over gesproken. Ja, op je shirt was ook uh, was heel duidelijk te zien. <lacht> ja. Ik vond het wel leuk. <lacht> ja. <lacht> dus, ja was ik ook, en ik wist ook wel dat het opgenomen was. Alleen dat, dat is bij Stand van Nederland ook gedaan. Alleen, ja, daar blijft verdomd fijn van over. Want dat hebben ze allemaal gewoon weggeknipt. En dit keer is het gewoon echt naar boven gekomen. Dus ja... Buiten wat er in de rest van de uitzending om gegaan is. Ik bedoel, ja, daar kun je natuurlijk je, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. of dat positief of negatief is geweest. Ik vind, voor mij was het heel positief. en Ik heb er zo'n positief mogelijke draai aan gegeven. Nou, die kwam wel over. Daar dat, nou, dat ik ja, kwam dat ook uit, de, uit de grond van mijn hart. zullen wij even een plaatje draaien? Ja, laten we even een plaatje. We gaan even een plaatje ja, draaien. Kan we bij en dan gaan we straks wel even gezellig ja. door.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 Bye. Een plek Bluff met Zoutelanden. Maar het is een mooi nummer, Hans. Dank je wel. Goed uitgekozen. Ik heb hier nog steeds in de studio Marcel. We praten nog eventjes door voordat hij weer terug gaat naar de zaak. Over alle belangstelling van de televisieomroepen en regionale omroepen. Wij zijn ook een regionale omroep, hè? Zeker. Dus uh, <laughs> over alle belangstelling, de, de, de filmopnames die allemaal gemaakt zijn. Verwacht je nog meer? Ja. Ja. ja, je weet al meer. Ja. Dat is een duidelijk afwoord. Nee. Dat is een goede vraag. Uh, verwacht je nog meer? Nee, natuurlijk. Laten we wel weten wat er nu gebeurt in het dorp uh, op het circuit. Het heeft zo'n impact. En dat is niet alleen voor Zandvoort, niet alleen voor de regio. Maar het is gewoon voor, voor Nederland gewoon een hele grote impact wat er gaat plaatsvinden. En natuurlijk, hier gaan nieuwsberichten de deur uit zometeen. Uh, naarmate het 3 mei gaat worden, komt de belangstelling steeds meer op... Uh, op ons af. En ik denk dat we daar niet bang voor moeten zijn, maar we moeten ons er een beetje voorbereiden wat er gaat komen en wat er gaat gebeuren. En wat er gaat gebeuren, ja. Dat is de grote vraag, want niemand weet precies wat er gaat nee, gebeuren. Nee, dat had je gisteren natuurlijk ook op het nieuws de plannen voor een autoloze zondag. De ja, Grand maar... Prix is wel op een zondag. Ja. Ja, Probleem. Ja. Ja, het zou toch slecht koos zijn als ze dat op 3 mei gaan doen. Het ja. lijkt me ook. Het, het, het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat dat ook doorgaat. Ja. Want ze willen echt die 100 kilometer per uur op de snelweg er doorheen drukken. Dus dan komen ze met een ander voorstel wat nog erger is. Dan is die 100 niet zo erg. Nee. nee maar goed, dat zijn allemaal dingen die uh, ja, door de... Overheid opgelegd of bedacht worden en dergelijke. Ik bedoel, nou, dat zijn dingen waar hun goed in zijn. En uh, ik houd gewoon wat broodjes meer, te <laughs> ja. zeggen. Dus daar, nee, ik vind gewoon een beetje dat de Grand Prix komt. En ik begrijp ook dat er mensen zijn die erop tegen zijn. En dat moet ook mogen. Ik bedoel, uh, de milieubeweging heeft behoorlijk van zich laten horen. Nou, die hebben nu de ruimte gehad. Ze hebben nu uh, in principe, twee, zover ik weet, twee rechtszaken verloren. Oftewel, ja. het circuit heeft uh, twee zaken gewonnen. En ik denk dat, uh, dat je daar ook een conclusie uit moet trekken van jongens, uh, jullie hebben een platform gehad en uh, zo is het mooi geweest. En natuurlijk, er, er is weerstand en dat zal altijd blijven, maar dat heb je niet alleen met het circuit, dat heb je met de luchthaven, dat heb je met, met eigenlijk met de hoogovers, je hebt dat met alles ja. En ja, ook daarvoor geldt. Er, wordt, er zijn tegenstrijdige belangen. Ik, ik vind het heel leuk a, omdat ik een groot autosporthart autosport uh, hart heb om het zo te zeggen. En B, ook gewoon, ja euh, zakelijk gezien denk ik dat het misschien ook nog uh, ja, best interessant kan worden. dat ook wel. Dus maar ook dat zal moeten blijken wat dat precies... En ook daarvoor geldt, van natuurlijk ja, Zandvoort ligt onder het vergrootglas. Maar voor de hele regio en voor heel Nederland is dat gewoon wat er gebeuren gaat. meteen 500 miljoen mensen die zitten te kijken ja, op 3. drie miljard, mei. kan je het voorstellen? Het is, nee, kan het niet voorstellen. dat kan je niet voorstellen. is echt niet te geloven. Nee, maar dan gewoon dat je die helikopter straks over over Zandvoort ziet vliegen. Oh, ik bedoel, 17.000 inwoners. waar hebben we het over? En de helikopter, die helikopter komt zo aan vanuit de zee... en je ziet het strand, het boulevard... en dan vliegt hij boven het circuit één oranje massa. Het is gewoon een half tien keer zo groot en zonder ja. dak erop. Eén ja. oranje massa. Nou ja, Geweldig, ja. Kippenvel. Kijk er zo naar uit. Ja. Ja. <laughs> maar waar komt jouw voorliefde voor outsport vandaan? Um, wat iedereen met voetbal heeft, heb ik dus niet. <laughs> Nee, ik uh, ben eigenlijk groot geworden met, uh, met de Formule 1, denk ik wel. Ja, mijn ouders die uh, keken vroeger altijd al. En op zondagmiddag moesten we gewoon thuis blijven. Gingen we pas wat doen als we Grand de af. Grand afgelopen was. <laughs> dus we zaten gewoon op het bankje. En tuurlijk, wat je hier op Zandvoort meegemaakt hebt. Uh, je zit op afstand. Ik heb niet altijd in Zandvoort gewoond, Daar ben ik dan nou wel eerlijk in. Um, maar ik heb wel heel veel op het circuit ook meegemaakt. Ook bij mijn oude werkgever. Ik heb jarenlang bij de Soete Inval gewerkt in uh, haarlem lieden nou, In het begin begonnen we dan te cateren ook op het circuit. Heel eenvoudig, met een paar broodjes en wat salaris. Dan kwam ik s morgens aan en dan ging ik weer, na de lunch ging ik weer weg. En dat is uiteindelijk uitgelopen dat we 600 man stonden... te cateren op drie locaties op het circuit. En echt wel bij die grote jongens ook. Ja, en ja dan word je gewoon besmet met het ja. virus. Ja, ik ken dat gevoel ook. Ik heb dat zelf ook gehad, ja. Um, nou, Marcel. Uh, leuk dat je er was. Ja, we zijn waar. weer heel wat wijzer. Nou ja, nog niet we ja. weten nog niet wat er nog meer gaat komen. We, nee, de we kijken met spanning <laughs> uit <laughs> wat er op tv ja. komt. Nou ja, mocht je het willen weten, wij zijn in de uitzending ergens. Ik bedoel, ik zal altijd voordat er uh, opnames gemaakt worden, zal ik in ieder geval op onze Facebookpagina vermelden dat er opnames zijn. Dus Mocht je wel in beeld willen komen... dan kan je altijd natuurlijk die dag aanwezig zijn. Daar, daar houdt ze wel van. hoor. Nee, zo, zo, wil je niet aanwezig zijn, kom dan gerust een dagje later. Maar, maar in ieder geval is het ook misschien verstandig... dan om onze Facebookpagina gewoon lekker in te laten. Ja, dat kunnen mensen doen. Ja. Van de Rabbel. Precies. altijd tijd voor een babbel. Zeker. Toch? Ja, daarom ben ik hier ook hier. Maar dan ga ik nu weer terug om daar te ballen. Ja, nou, werk ze vandaag. Komt zeker goed. Dank Succes je wel. verder. Dank je wel. Dank je wel. Okay. We gaan luisteren naar de Whitney Houston. I will always love you. En daarna, ja daarna komen de bellers. Ja aan. zeker. Ja, en dan ga jij ook een telefoonnummer zeggen. Nee. Ja dat ga je wel nee, zeggen. Nee we ze mogen het raden. Nou dan ga ik het zeggen. <laughs> If I should stay I would only be in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 is all i'm taking with me so goodbye please don't cry we both Ja, dit was Whitney Houston met I will always love you. Voor degene die het nog niet kent. <coughs> uh, ja, we hebben iets heel spannends voor de luisteraar. U kunt meedoen met een winactie. Voor kaarten voor de Castle Christmas Fair op landgoed Bekenstein in Velsen-Zuid. Voor degene die het eerst belt. En het nummer is wat u moet bellen om die kaarten te winnen. 023 57 30 393. 023 57-303-93. Nou, we wachten rustig af. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Wie gaat er bellen? Ja, dat weten we niet, hè? Nou. Wij gaan in de tussentijd even luisteren naar Michael Jackson. Heal ja. the world. Ja. Zie je dat leuk? Ja. Goed. There's a place in your heart. And I know that it is love. And this place is brighter than tomorrow.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 For joy, for giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. There are dreams we we'll stop existing and start living. Ja, MK, we hebben een beller. Ja? Ja, we hebben echt een beller. Nou, wie is het? Ja, weet ik niet. Dat hoor je wel. Praat maar met haar. Hallo, wie heb ik aan de lijn? Hallo, ik ben met Maaike Bonta. Mike. Ja. Gefeliciteerd. Ja, je hebt leuk. twee kaarten gewonnen voor de winterfair, kerst -winterfair op Landgoed Bekenstein, in Velsen. Oh, stoor. Hartstikke leuk. Uh, blijf even hangen, dan neem wij je gegevens op. En dan uh, komen we de kaarten hier tegemoet. En voor de andere luisteraars die nu teleurgesteld zijn... volgende week doen we het nog een keer. Ja, een paar keer ja, doen we hoor, het we, nog gaan, wel we hebben wel. nog een paar weken we extra kaarten om te... Morgen ook. Ja. Nou, morgen weer luisteren dan. Dat is al goed Jij blijft even aan de lijn. Ik blijf aan de lijn. Hartstikke leuk. Goed zo. Dag. Dag. weer gasten. Ja. En imk gaat er weer ondervragen, <laughs> zoals ik dat altijd dat doe. En weer. we hebben we <laughs> van alles gelijk Paniek! <laughs> nou, dat valt ook wel weer mee, hoor. Ik heb hier uh, een paar geno genomineerd uh, bedrijf voor de onderneming van, van ja, het jaar voor Zoutpoort. Ja. Klopt. En dit is fotografe Joshi Niot. Ja, goedemiddag Goeiedag! Goeiedag! Vind je het spannend dat je genomineerd bent? Uh, nou ja, spannend. Ik vind het vooral leuk wel. Een eer, maar spannend. Nee. Ik niet nee. Versiels, nee jongen, ben je niet extra stemmen aan het inwinnen met, bij mensen? Ja, tuurlijk, dat wel. Ja? Als we ergens voor genomineerd zijn, wil ik winnen ook. Ja. En hoe doe je dat, extra stemmen winnen? Proberen te winnen? Nou, ik moet zeggen, iedereen die me een berichtje stuurt, die zegt... Oh, maar ik heb al gestemd. Ja. Oh, daar gaan we goed dan. Ja, en samen met Sharon. Die is Sharon. Goedemiddag. Hoi. Leuk dat jullie er zijn. Ja. Um, Vertel, waar heb je je opleiding gedaan? Um, ik heb in Amsterdam op de fotovakschool gezeten, nu al uh, een jaar of zes geleden. En ja, eigenlijk ja, naast mijn opleiding al een beetje mijn bedrijfje opgestart. En ik zit nu inmiddels uh, 3,5 jaar uh, in de studio in de Max Planckstraat. Oké, okay, en ben je ergens in gespecialiseerd? portretfoto's of dieren of bedrijven? Nou, we zijn best wel ruim. We doen nu foto en video. Sjaar doet voornamelijk de videografie en ik de fotografie. Uh, veel bruiloft in de zomer. Uh, maar we zijn ook druk bezig met webshops. Uh, zwangerschappen ook wel op een beetje een sexy stijltje. Net even anders allemaal. Dus ja, eigenlijk wel een beetje de combinatie van verschillende dingen die het leuk blijven. Leuk, ja, ja. dat is wel heel interessant. En die uh, bruiloften, worden er nog trouwboeken gemaakt? Doe je dat ook nog? Ja, eigenlijk juist wel weer een beetje meer. Mensen, we hebben natuurlijk echt heel erg lang dat online alles moet online, alles moet, moet, moet, moet overal te vinden zijn. En nu merk ik dat mensen ook wel weer graag iets tastbaars hebben. Dus wij doen sowieso al bij iedere shoot die ik doe, krijgt ze een klein fotoboekje van, uh, met twintig foto's erin. En ik merk ook dat die altijd in de tas meegaat, of als het voor een bedrijf is, op de toonbank ligt. Uh, en voor de grote albums, voor de trouwerijen... Ja, eigenlijk ook wel de helft van mijn bruidsparen die dat wel weer willen. Het komt juist wel weer een beetje op. Maar Iedereen leuk. is een beetje klaar met alles alleen maar op die telefoon. Ja, dat is ook wel zo. <laughs> en uh, uh, hoe komen mensen bij jou terecht? Besta je op, uh, alleen op internet of uh, heb je ook al veel mond tot mond reclame? Ja, echt van, op verschillende manieren. Echt van uit alle hoeken eigenlijk. Soms denken we, huh, waar hebben we nou de berichtjes binnengekregen? Via Facebook, Instagram. Heel veel ook nu wel steeds meer via social media... Maar ook nog steeds via de website, mails, via via veel ook. Telefoontjes. Dus telefoontjes. Van, ja, ik heb je nummer gekregen van die en die. En ik denk, uh, volgens mij was die bruiloft al vier jaar geleden. Nee. Maar dan <laughs> hebben ze weer ergens. Ja, dus echt eigenlijk ja. wel. op. Dan uh, zijn de, de foto's, foto's ook nog wel actueel als ze al vier jaar ervoor gemaakt zijn. Denk ik dan. Hè? Ja, ja, meestal wel. Ja. Ja, maar mag ik een vraag ik, ja. nou, ik ben 50 jaar getrouwd nu. En vroeger gingen de fotoboeken ging een, ging een boek. En dan werden de foto's ingeplakt ja nee, Maar niet. dat nee. gebeurt niet meer hè? Nee. Hoe nou, gaat dat nu? We maken eigenlijk alles op in een soort van designprogramma... wat weer gekoppeld vanuit je Photoshop en dat soort dingen. En dat, ja, dat doe je op de computers, zet je dat allemaal in elkaar... Ja. en dan wordt dat naar onze um, boekenleverancier gestuurd. Drukkerij. Uh, en die doet het eigenlijk op een soort van dikke bladen... Op, uh, opdrukken. Dus het worden hele mooie... Uh, Flatlay uh, albums die ook niet meer te maken hebben... met vele ja. foto's na een jaar. En, uh, je kan er ook flink aan corrigeren. Van klinkjes, dat, dat, dat kan er allemaal af. Ja, sowieso allemaal gaat er af. bij ons altijd al een edit over Over alle foto's. Ja. Dus niks komt rauwe. Dus je zou mij knap kunnen maken eigenlijk. Ja. Zeker weten. Met een bos met, een bos met haar al. Dank je. Dat zou ook kunnen. We kunnen helemaal transformeren. Ja. Uh. Ja. Uh, even kijken... Um, hoe, hoe lang zit je nou in de Max Planckstraat? Want je hebt al of vier jaar dat, dat er een trouw op was gemaakt. Ja, uh, ja ik, zit, ik heb eigenlijk de hele tijd een omgebouwde garage in mijn oudershuis uh, gehad. En ik zit nu denk ik zo'n drie, drieënhalf jaar in de Max Planckstraat. En daar heb je een studio in ja. gemaakt? Ja, en Sjaar nu eigenlijk een jaar, sinds januari. Uh, ja. ja, eigenlijk in november heb, al wel. Ja, ietsje. Maar eigenlijk was het, dus het zeggen... ondernemerschala van vorig jaar onze eerste. Eerste uitje, bedrijfselijk uitje samen. Ja. of oh, wat grappig. Ja, eigenlijk... En dan nu al genomineerd. Ja. Dat is toch best wel goed. Ja, ja vlak daarvoor besloten samen te, samen, samen te voegen en aan de slag te gaan. En uh, nu genomineerd, dus dat is superleuk. Dus uh, vorig jaar waren we er om eventjes een beetje te kijken. En we dachten, nou, gaan we samen leuk heen. Dus jij had eerst een eigen bedrijf? Uh, ja, ik werkte, voor ik werkte ook al voor mezelf, maar nog niet heel veel. Ik deed tv-producties, dus dat deed ik ook gewoon wel in dienst. Beetje, dat wisselt zich een beetje altijd in de tv... En uh, toen, wilde ik eigenlijk toch wel echt, sorry, toen wilde ik eigenlijk toch wel echt voor mezelf uh, ja, verder gaan. Maar ik wist het goed doen. En toen zaten wij eigenlijk met z'n tweeën aan de bar. Een beetje te kletsen over dat Josie het zo druk had. En ik wel iets anders wilde gaan doen. En toen dacht ik van ja, waarom we, we elkaar niet helpen? Ja, kan je, kan je iets vertellen over je videoproducties? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ga je met een camera op, op pad? Of? Hoe doe je dat? Uh, nou, ik ga net als Josie met de fotocamera... ga ik met mijn videocamera mee naar, naar bruiloften, uh, bedrijfsfeestjes. Ja, ja. Uh, ja, je kan het zo gek niet. Ik kan er overal webshop. video van maken, webshop. Um, en newborn ook. De nieuwe baby's die geboren worden. En dan ga ik ook gewoon ja, met mijn camera mee. En dan uh, ja, film ik allemaal korte shots. En die zet ik daarna mooi in elkaar. Ja. ja en dan uh, ja, zet ik daar een leuk muziekje onder. En ja, maar dan leuk. maak ik het één uh, ja. geheel. ja. Ik doe zoiets meestal met vakanties. Uh, ja. Ja, dus, ja, ja, dat wordt ook veel gedaan. Maar ja. je merkt wel dat steeds meer mensen het toch wel leuk, heb, leuk vinden... om een beetje van beide te hebben. En dat is toch ook een beetje echt bewegend beeld. Uh, ja. Zien vooral tijdens een bruiloft. Of ja. het horen dat je toch ja, nog even het ja-woord uh, erover ja. blijft. Hebben we hebben ook fashion video's gedaan. Dat doen we de webshop. En dan in de studio met lichtere video's ook wat meer... ja, niet het particuliere gedeelte, zeg maar. Dat is ook wel weer heel tof. Ja, dus gisteren zijn we daar weer druk mee bezig geweest. Dus het is... Dus, uh, we hebben eigenlijk van alles wat. En dat, dat allemaal in een jaar eigenlijk zo. heel snel gegaan. Ja en, en, en, en hoe groot is jullie werkregio? Is dat alleen... Het hele land door. Het hele landdorp, uh, volgend jaar hebben we ook uh, een bruiloft in kindels. Dus ja, het liefste zo ver mogelijk. Zeg ik altijd lekker. Het Zandvoort <laughs> is superleuk. Ik merk ook eigenlijk, omdat ik in, Haar, in Haarlem en Amsterdam... en zo op school heb gezeten... dat ik heel in eerste instantie mijn regio allemaal een beetje buiten Zandvoort was. En nu eigenlijk het laatste jaar, laatste twee jaar... ook lekker hier een beetje aan het integreren. Want ja, ja. er is genoeg. En heel veel bedrijven ook. Dus ook gewoon interieur bij bedrijven. Uh, social media helpen we mee. Um, dus ja, eigenlijk nu weer een beetje Zandvoort binnen. Maar voor de bruiloft en dat soort dingen... gaan we echt het hele land door. Ja. Oh, wat leuk. En ook daarbuiten ja. het liefst. Ja. ja. En nu de nominatie. Kun je de luisteraar... motiveren om te, voor jullie te stemmen? Kan je iets zeggen waarvan je zegt... van, nou, stem op ons? Nou, ik denk dat het gewoon heel erg leuk is... dat gewoon twee jonge meiden samen zijn begonnen vorig jaar. En het gewoon echt al zo druk is geworden. En uh, dat het voor ons... Uh, ja, ja, we hebben ons een beetje een ons eigen quoteje mooie... gemaakt na vorig jaar. Want we zaten aan de bar toen ons gesprek belandde... zaten met koude bitterballen. <lacht> dus we zeggen nu elke keer van, van koude bitterballen naar booming business. Zo, dat vind ik wel een leuke. Ja, want zo zijn we begonnen. En uh, ja, ik denk gewoon dat het voor ons heel leuk is... Dat als, dat, als die nominatie er gewoon nog bij komt, dat we dan... Het is ja. echt een beetje ons... Ja, we zijn nu nog steeds de taart, heel hard aan het werk, maar nou, eigenlijk, ja, je gaat maar door, je gaat maar door. Je denkt, oh ja, leuk, en weer verder en weer groeien. En het is dan wel eventjes zo'n momentje dat we stil kunnen staan en eventjes kunnen kijken van... Het is wel een mijlpaal, wat ik, als, we al je en, ja. als je het zou worden. Ja, ja, weet je, wat hebben we al gedaan en dat we ook wel een beetje trots kunnen zijn op waar we ja. al zijn. Krijgen jullie wel uh, een bereik. certificaat dat jullie genomineerden zijn of ook niet? Uh, een belletje dat van Helie. <laughs> er ja. zal vast nog wel een nominaal. Uh, ja, en Jo van ja, een... is bij ons geweest. En de ja. jury is lang geweest op kantoor. dus uh, Ja, het was ook een heel ja. leuk, uh, leuk gesprek. En dan natuurlijk 14 november. Uh, de, avond. Avond. Ja, de avond. Ja, de avond. na ja. <laughs> het bij. zien. Ja. Nagelbijten. Ja. <laughs> Vooral gezellig. Ik zeg ja. wel altijd, het zou leuk zijn als we het worden. Maar het is ook gewoon wel weer een eer dat, we, dat mensen aan ons denken. En het is vooral heel manier. leuk ook om met alle ondernemers van Zandvoort weer even bij elkaar te komen. En weet je, je kan daar ook allemaal met weer. met netwerken. Even ja. met netwerken en elkaar daar weer helpen. En weet ik het, het is altijd ja. leuk om te mag, mag ik, even ik vragen hoe oud jullie zijn? Jazeker. Ik ben 24. En ik ben 27. Nou, kijk. Kijk. Zulke jonge even dames even, in de lees ja. voor onderneming van, de, van Zandvoort. Nou, ik vind het geweldig. We gaan even een plaatje draaien. Voordat okay. ja. we verder gaan. Ja. <laughs>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 The all Nog steeds hier in de studio met de dames van Fotostudio Zandvoort. Genomineerd voor ondernemer van het jaar in de categorie overige. Nou ja. Ja, spannend. Um, je raadt me net wat foto's. Ik vind het fantastisch. Het is een mooie belichting. Er uh, komt echt een sfeer uit de foto's. Wat voor camera gebruik je? Uh, eigenlijk wat verschillende. Uh, het ligt net een beetje voor wat je voor wat gebruikt. Ik heb eigenlijk twee standaard Canon camera's mee naar bruiloft. Of dat soort uh, shoots. En dan heb je ja, allerlei nummertjes daarvan. De 5DS, de Mark IV. In de studio gebruik ik een groot beeldcamera. Uh, dus dus ja, ja, een beetje van alles. We hebben een heel goed uh, archief van uh, apparatuur. Ja. Ja. Ja. Heb je ook van die lichtschermen mee als je foto's gaat maken? Uh, ja, heel veel off-camera flash. Dus we hebben groot, dat lichtje. Die ene foto die je net aanweest, daar zit ook een lampje achter. Is eigenlijk gewoon overdag. Dus uh, ik vind het wel heel erg leuk om met uh, lichte, echt een scène set te creëren, zeg maar. Uh, dus kleine ja. flitsertjes, grote flitsers. Alles um, gaat mee. Alles gaat mee. Ja, prachtig. Ze zijn ook eigenlijk altijd met z'n tweeën, want het lukt niet meer zo goed in je eentje alles mee te slepen. Dat kan je me nee, voorstellen. je, hebt, je, hebt, je weet gewoon ook gewoon, gewoon wat je wat nodig filmen. hebt. Ja. ja. En, en jij filmt, jij ja. maakt ja. video's. En uh, wat voor camera gebruik jij? Ook een Canon. En uh, dan wel een uh, Canon die foto-video gespecialiseerd is. De ESR. Ja, dat is. Zeg verder niets. Het me niks, maar het zal wel nee. goed zijn. Uh, ja, en uh, ja, daar gebruiken we, oh, hebben we ook eventueel licht uh, voor 's avonds. Uh, extra licht, omdat het anders te donker wordt. Ik kan natuurlijk niet flitsen. En, uh, ja, en ik heb zo'n een, een, een, een gimbal. En dat is eigenlijk een stabilisator voor mijn camera. Dus dat maakt de beeld een mm. beetje smooth. Ja, en dan, dan kan ik Ik kan gewoon bewegen, maar mijn camera blijft stil. Oh, dat is helemaal. Oh ja, ja dat dus, ja. zie je ook wel eens bij opnames. dat uh, ja. heb ik dat wel eens gezien. Dan lopen die cameraman eigenlijk te hollen. Die camera die blijft gewoon stabiel ja. in de lucht hangen eigenlijk. Ja, soms ren je... ik er dan nog achteraan met een lamp. Ja, dus, uh, we <laughs> die doen. die zit aan je buik alles. toch? Dat zit toch wel bij je buik vast? Nee, je niet? hebt heel veel verschillende soorten stabilisators. Ik heb gewoon eentje die in mijn hand zit. En de camera hangt er, zweeft er eigenlijk boven. Zodat je ook nog op je buik kan gaan liggen. Dus ik kan in de broren, rollen. Klimmen. En wat wij doen wel <laughs> vaak een beetje liggen en rollen van onder, van boven. Van... Dus ja, sommige mensen denken wel eens... Wat zijn ze aan het doen? Ja, we proberen een mooi shot. Waar is Josie? Ja, die ligt in de boom. Oh. Dus ja, we ja. overal Laten jullie nog wel eens foto echt alleen een foto afdrukken? Uh, ja, als mensen dat willen wel. Het verschilt een beetje. Uh, er zijn natuurlijk heel veel nieuwe producten op de markt. We werken ook bijvoorbeeld met onze fotoboekleverancier... samen met Blokzit. Ja. Dat is weer een soort wand waar allemaal kleine gaatjes in zitten... waar je allemaal blokjes in kan duwen. Waar je weer op print, zeg maar... Uh, eigenlijk krijg ik mijn bruidsparen altijd een, uh, in het pakketje... gewoon een paar geprinte fotootjes erbij. Omdat ik het gewoon eigenlijk belangrijk vind... dat dat tastbare een beetje uh, blijft. Ja. Uh, maar ja, het is natuurlijk wel minder. Onze foto's worden dan standaard met een klein fotoboekje... en een online link, downloadlink afgeleverd. Maar het is ja. niet meer dat iedereen een foto laat afdrukken voor aan de muur. Nee, Vers. het is meer dat het ja. soms met familiefoto's dat ze dan inderdaad... Ja. maar dan is het ook vaak of canvas of, uh, ja, we zijn Hout, in het via dat... Houds, uh, glas, dat ja. aluminium. En wat, ja. wat vind je de allermoeilijkste uh, foto's om te maken? Moeilijk? Moeilijk. Zijn er foto's waar je denkt van... nou, dat krijg ik er nooit mooi op. No. Geen idee, Ja, ja. ja technische dingetjes. Ik, zeg, ik ben er echt mee opgegroeid. Ik denk niet eens meer over nou, de instellingen okay. van mijn camera. Ja, ik, moet in, uh, ik, loop nog steeds, ik heb, ik heb een, echt een mooie camera. Een Sony. Maar, ja. <laughs> ik denk ik meer, weet dus echt maar niet van belichtingen. Dat, ja, ik denk meer dat, hele het, rare foto's. dat het moment is. bijvoorbeeld Als, je dus echt, als we bijvoorbeeld een bruiloft hebben. Heb je wel eens dat ze een kerkje hebben. Die dus heel donker en rood bekleed is. Ja rood geeft altijd heel erg af. Dan ja. heb je bijvoorbeeld, dan, zit je gewoon, dan moet je echt even met je licht heel erg werken en met je kleur in je camera. En soms mag je niet flitsen in een kerkje. Dan moet je daar even ja. rekening mee houden. Dus dat zijn meer maar er de is dingen. Er altijd alles wel een oplossing? Ja, er is altijd wel een oplossing. Tuurlijk is het ene soms net even wat lastiger dan het andere. Maar... Ja, Dus het is ja. gewoon meer dat het, dan, dat het je wat moeilijker gemaakt wordt dan dat het echt niet, niet kan. Nee, maar het is alleen het is wel dat een leuke uitdaging echt, dan. Ja, het is alleen dat je weer even beter moet nadenken, maar. Gelukkig zijn we dan altijd ook met z'n tweeën. Dus kunnen we elkaar daar heel erg uh, goed in ondersteunen. Ja, ik wil jullie bedanken voor jullie komst. Het is bijna één uur. Dan is het uur afgelopen. We zak er twee uur in. Iedereen geeft ja. een stem op ons. Ja. ja, ik vind het <laughs> hartstikke leuk dat jullie er waren. Mensen kunnen ook via de CFM-app kunnen ze stemmen op jullie. Oh, super. Ja. En jullie zijn dus Fotostudio Zandvoort. Ja. Yes. Uit de categorie overige. Yes. Ja. Ik voor wat... jullie duimen. En yes. jullie adres? Uh, Max Plankstra 42. En ja. heb je ook een telefoonnummer? Oh. Ja. Een web, ja, uit Een Website, website. Oh, het telefoonnummer mag hoor. Dat is 06 508 33 507. Oké. Okay. Ja, ook voor alle single mannen. <laughs> en, en je website. Waar kunnen we je website vinden? <laughs> Www.fotostudiostandford.nl. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Ja. En uh, tot. Ik hoop dat jullie het te halen. Ja, ik ook. Okay. Ga okay. bedankt. Veel succes ja. verder. Doei. <laughs> onze laatste, voordat we eventjes pauze nemen. En dan gaan we luisteren naar het nieuws en de boodschappen. En dit was Percy Slats met My Special Prayer.